Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zelfmoordterrorist die maandag een aanslag pleegde in Manchester. De recherche hoopt dat mensen de dader Salman Abedi herkennen... en dat ze meer weten over waar hij de dagen voor de aanslag was. Ook wil de politie graag weten wat Abedi die dagen heeft gedaan... en met wie hij contact heeft gehad. Op die manier moet duidelijk worden of hij in opdracht handelde... van bijvoorbeeld terreurgroep IS, die de aanslag heeft opgeëist. De Libische extremistische militie Ansar al-Sharia stopt ermee. De groep heeft zichzelf op vanwege grote verliezen. Ansar al-Sharia vocht in het oosten van Libië... tegen andere milities en regeringstroepen. Volgens de VS is de militie verantwoordelijk... voor de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012... waarbij de ambassadeur en drie andere Amerikanen omkwamen. Na de dood van de oprichter in 2014... sloten veel strijders zich aan bij IS. In het westelijk havengebied in Amsterdam is een deel van een afvalverwerkingsbedrijf in de as gelegd. De brand ontstond rond half acht s'avonds in een opslagruimte. Er werden explosies gehoord en in de wijde omgeving waren dikke rookwolken te zien, ook op het Markermeer. Omwonenden kregen een NL-alert met het advies om ramen en deuren dicht te houden. Voor zover bekend zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij Eindhoven Airport is een deel van een gloednieuwe parkeergarage ingestort. Het gebouw bij de luchthaven was nog in aanbouw en had in de zomer klaar moeten zijn. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk. Het weer wisselend bewolkt en hier en daar kans op een onweersbui. De minima liggen rond de 17 graden. Overdag zonnig, maar door de westelijke wind lopen de temperaturen uiteen van 23 graden in het noordwesten tot 30 graden in Limburg. Later op de dag in het oosten opnieuw kans op onweer. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 Pasito a pasito, zet suave, het nos vamos pegando, poquito a poquito. opzij. Zet het opzij, zet es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Hasta que la sola bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, lo suave, mago pegando, poquito, poquito. lugares favorito favorito a pasito, lo suave, pegando, poquito. A poquito. Tell them who I am.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 But turn on Hey, up in our high place, liars. Time is ticking for the empire. Hey. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people, They stumbling and fumbling, and we have to riot. They woke up, they woke up, the lions. Run! I know just nothing makes you shatter No, no You're a lover of the world Dreamer, am I a dreamer, and I am my dreamer, am I a dreamer, and I am my dreamer, am I dreamer, and I am dreamer, am I a dreamer, and I am my dreamer. 106.9 CFM CFM I know it's just something about ya, got me feeling like I can't be without ya. Any time someone mention your name.